Mark Visser met het NOS-journaal. De vakbonden willen niet langer met V&D onderhandelen over een loonoffer of salarisverlaging. De warehuisketen wil het salaris van het personeel structureel verlagen. als bijdrage aan het reddingsplan. Daarmee moet 10 miljoen euro worden bespaard. Volgens FVV blijft het warehuis vasthouden aan de oorspronkelijke inzet. en heeft verder praten daarom geen zin. De man die vorige week in het Overijsselse Lutten een baby doodreed, wordt verdacht van doodslag. Hij wordt vanmiddag voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Terwijl hem wil dat de hechtenis met 14 dagen wordt verlengd. De man uit Harderberg reed donderdagavond een vader aan... die met zijn kind aan het wandelen was. De verdachte reed door, maar meldde zich later bij de politie. Om leraren te ondersteunen bij de aanpak van radicaliserende leerlingen gaat de overheid speciale trainingen aanbieden. Volgens minister Bussemaker hebben docenten een rol als ze zien dat een jongere zich gaat afkeren van de samenleving. Bussemaker is vandaag in Parijs om met haar Europese collega's te praten over radicalisering onder jongeren en wat het onderwijs daartegen kan doen. Pensioenbeheerder APG gaat toch investeren in windmolenparken op zee. Zo is APG van plan om honderden miljoenen te stoppen in het windmolenpark dat voor de kust bij Borselen moet verrijzen. Eerder wilde APG niet investeren in wind op zee, gezegd werd dat de techniek van de turbines nog te weinig ontwikkeld was en dat er te veel onzekerheid over overheidssubsidie was. Twee wereldberoemde huwelijksportretten van Rembrandt komen onverwacht in de verkoop. Schilderijen staan symbool voor de ongekende status die de Hollandse burgerij begin 17e eeuw had gekregen. Volgens de Amerikaanse website Art Market Monitor heeft de Franse familie Rothschild de schilderijen in de verkoop gezet. Ze Zouden 150 miljoen euro voor de doeken willen hebben. Het weer flink zonnig, maar het is ook wat hoge bewolking. Vanmiddag is het 10 graden op de Wadden, 17 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad staan files op de A1, Amsterdam-Amersfoort, bij Muiden 2 kilometer. De brug heeft even opengestaan. De A13, Rotterdam-Den Haag, 7 kilometer file tussen de afrit en Rode Reis en Delft-Noord. Na een ongeluk, de rechterrijstok is dicht. 20 minuten vertraging daarbijna. Het is verstandig om om te rijden via Gouda over de A20 en de A12. De kijkers staan ook in de file, Den Haag-Rotterdam, tussen het Prins Klausplein en Delft-Noord. 4 kilometer, maar daar is de vertraging minder groot.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 En ze wonnen met het liedje Goedemorgen, Morgen. Alleen vlak voor hun vertrek naar Dublin kreeg Nicole geldzicht... En het duo kon niet afreizen. En ze werden in allerlei vervangen door Jacques Raymond en uh, Lily Castel. En zij eindigt op een uh, gedeelde 14e plaats uit 18 deelnemers. En het ene nummer wat niet naar het Universi Songfestival is gegaan. Wat misschien wel nummer 1 was geweest. Die hoort u nu, Nicole en Hugo. Met Goedemorgen, Morgen.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 Op de hoogte was, stond zwart bij het oude oh, Centraal Station. Ben je weer op een op het perron? De burgemeester, zoals dat hoort, begon dus een hartelijk welkomswoord. Kijk, kijk, je ga Ziet. Kijk, kijk, de gij van Piet. Kijk, de gij van Piet. Jongen, jongen, jongen, kijk, kijk, de gij van Piet. De gij, de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 Hij je Henkie gezien, zien. Hij je Henkie gezien. Nee, maar misschien komt de stien. Hij die Henkie gezien. En met z'n allen op all een kangeroe-eiland. Waar je kangeroes vindt, zoekt een kangeroemode naar de kangeroekind. Ach, wat is dat kind? Snel, melk. Ik sloot mijn oogies, één een tel. En doen zonder vaarwel. wel. Nel koop uit mijn buidbal En met z'n allemaal op een kanker Hij loopt, hij je vind. Zucht kanker vindt. Zoek een kankerom naar een kankerotje. Laatst nog kreeg je een jojo in mijn buideltje cadeau. <lacht> nou, ik sproe als een vlojo. Dat ding de kribelde zo, en met z'n allen al. Hallo ey land, waar je kan vent? vindt. Zoek geen kanker oproepen, Naar de kanker Ach ik ben toch zo ongerust ik ben zo ongerust. Daar gooi me zonder excuus trous, als het zo licht thuis kom uit huis? En met zijn allen nou, kanker oproepen, ey land, waar je kan de rust vindt. Zoek geen Kijk nou eens aan Sjaan, wat hij nou weer had gedaan. Hij was, en het vlieg die me nou altijd, uit tijd tussen mijn voering gegaan, en met zijn allen houden. Alle... Op een kanker. Nederland, waar je kanker vindt, zult een kanker.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 die maakt mij MCRV exclusief Ik wil weer graag een keer een top opstaan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 Op je doet ook me niet, daar kan ik niet tegen oh, Kiet me niet, dan word ik verlegen Want jij kunt alles met me doen Ja, alles mag Maar als ik word gekieteld, dan krijg ik de slappe lach Kiet me niet, daar kan ik niet tegen Kiet om me niet, kiet om me niet, nee ik <tie>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 Die wil elke avond daar een dansing toe. Zeg jonge man, mag ik je meisje even lenen? Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet boe. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik, krim ik, wel, want Foxy grijpt ze kansen. Oh, Foxy Fox, trot met je elastieke benen. Die wil elke of daar een toe <laughs> En wil je vrijer dan niet even met je dansen En oh, Foxy Fox, trot met je elastieke benen Die wil elke avond daar het dancing toe Ja, zo dans ik heel mijn leven In elke discotheek of zaal Ik hoop nog één ding te belikken, Wel een Engels walsje met mijn eigen sjaal Oh, boxy box trot met je elastieke benen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 J.A. Tot de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 je krab bij kas, zing bij een stevig glas. Ik voel me rijk, rijk, rijk als een olieschek. Voel me rijk, rijk, rijk als een olieschek. Lieve mensen zaten in de grond mijn bier. Dan was het nog veel leuker hier. Ik voel me rijk. Rijk, rijk, rijk als een olie-shake Lieve mensen, zat er in de groep maar bier Dan was het nog veel leuker hier Dan was het nog veel leuker hier Dat was Johnny Hoes met zo rijk als een olie-shake En daarvoor Jan Boezeroen met Hey Hey Kijk Daar Eens U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort Het ieder dinsdagochtend van 11 tot 12, alleen maar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 als het komt voor brand GPI GPI van af de uren ontpensing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 met een goed gevulde veldfles, met tabak en een gitaar Is de cowboy na zijn dagtaak voor zijn schemeruurtje klaar S'avonds als het kampvuur brand Wanneer de paarden grazend in de prairie staan dan hoor je bij het laaiend vuur menig kalmooi avontuur, s'avonds als het kampvuur brandt.